AWB Verkeersinformatie, 1 file A73 Maas bracht richting Nijmegen tussen knooppunt Neerbos en knooppunt Ewijk. Een file met de lengte van 5 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, jaakjes vissen en een voetballer. Luc heeft speerd. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl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 Goedenavond, het is 20 november 3 over 8 en u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Tijd, een raar verschijnsel toch eigenlijk. Iets wat kort duurt, lijkt niet zelden oneindig lang te duren. En iets wat lang duurt, is dan ineens in een flits voorbij. En zouden we ooit kunnen reizen door die tijd... of blijft die tijd voor eeuwig en altijd onverbiddelijk... één kant op gaan, vooruit en nooit eens achteruit. Welkom, theoretisch Natuurkundige Gerard Het Hoofd en Stefan van Doren. Uh, jullie hebben een boek geschreven, getiteld Tijd in machten van tien... We gaan uh, praten over, uh, over die tijd in machten van 10. Er was ook ontzettend veel nieuws over, over tijd deze week. Uh, de neutrino. Uh, toch nog een keer gelukt die proef om hem sneller dan het licht uh, te laten gaan. En de schrikkelseconde die gaat uh, verdwijnen. Daar moeten we misschien later in de uitzending over hebben. Eerst maar eens beginnen met uh, uh, de neutrino. Sneller dan het licht reizen, dat mag niet. Want dan zou je tijd kunnen reizen. Nu is er dus een merkwaardig deeltje een neutrino die dat... Toch kan, Steven van Doren. Kunt u eerst even uitleggen uh, voor de luisteraars die het allemaal niet hebben meegekregen... wat het nieuws was, de eerste keer dat die proef was uh, gedaan? Nou, Het nieuws was dat uh, het experiment gedaan werd met uh, uh, neutrino-deeltjes... die uh, in Zwitserland bij het uh, grote LAC-experiment afgeschoten worden... dwars door de aarde heen richting Italië. En daar uh, worden ze gedetecteerd. En een neutrino is, is, is een beetje een raar deeltje. Is een, een deeltje dat werkelijk overal maling aan heeft... en overal dwars doorheen schiet en zich nergens iets van aantrekt. Ja, een uh, neutrino heeft uh, nauwelijks een massa. Dus reageert niet op de zwaartekracht. Die heeft geen elektrische lading. Dus uh, botst niet met uh, elektronen in de materie. Ik kwam dwars door de aarde heen. Op dit moment worden we ook gebombardeerd door neutrinos... die dwars door ons lichaam heen gaan. Hoeveel ongeveer? Is dat, is dat bekend? Uh, ja, miljarden per vierkante centimeter. Dus in mijn, in mijn nagel gaan nu al... al al miljarden neutrino's om. Pre precies, ja. ja En we voelen er niets van, uh, uh, we merken er niets van, inderdaad. Ja. En, en dan lukt het dus, de wetenschap, om één zo'n neutrino te meten? Om, om daar de snelheid van te meten? Ja, van die miljarden neutrino's gebeurt het wel eens... dat er eentje uh, met een atoomkern botst en geeft een klein beetje straling af. En die straling kan je detecteren met heel gevoelige uh, meetapparatuur... En op die manier kan je zeg maar, neutrino's in, uh, uh, in detectoren meten. En vervolgens kan je dan uh, gaan berekenen hoe lang het geduurd heeft... Uh, om de reis van uh, Geneve naar uh, Italië, in Grand Sasson bijzonder, te maken. En uh, zo heeft het experiment bepaald dat de snelheid van de neutrino's... net iets groter zou zijn dan de snelheid van het licht. Hoe lang heeft die neutrino erover gedaan? Hoe, hoe zou je dat moeten omschrijven? In, in wat voor eenheid praat je dan? Dan praten we de grote orde uh, milliseconden. Uh, het is ongeveer 730 kilometer lang, afstand tussen Genève en Grand en uh, De lichtsnelheid is 300.000 kilometer per seconde. Nou, dan kan je een kleine berekening doen en zien dat het gaat over grote ordes van een paar uh, uh, milliseconden. Uh, ja. Nou, dat was, de eerste keer was dat nieuws. Ze zeiden het zelf al heel voorzichtig, die wetenschappers. Nou, we hebben een deeltje dat sneller kan dan het licht. En daarmee staat de hele natuurkunde op zijn kop. Nu is de proef herhaald en waar Rimpel hetzelfde resultaat komt eruit. Gerard het hoofd, waarom ja. willen natuurkundigen zo graag dat het niet waar is? Want, want daar lijkt het op dat ze, dat ze tegen elke prijs zeggen van nee, het kan niet. Die proef moet over. Dit is zo onwaarschijnlijk. Nou, je moet de huidige natuurkunde zien als een heel hecht bouwwerk... van allerlei eh, theorieën en experimenteel verkregen bevindingen... Eh, wat heel erg stevig staat. We hebben al een heleboel eh, zaken, heel nauwkeurig doorgrond. Veel nauwkeuriger dan wat dit experiment nu zou suggereren. Is er een, een theorie... Naar boven gekomen, die al in het begin van de vorige eeuw, of voorgesteld is door Albert Einstein, de relativiteitstheorie. En dan hebben we eigenlijk verder niks met Einstein. Hij is helemaal geen heilige of zo. Dus het is niet omdat Einstein die theorie nou bedacht heeft dat het daarom goed zou moeten zijn, maar hij is in talrijke verschillende experimenten heel nauwkeurig gecontroleerd... en het is steeds gebleken dat de zaken echt zo in elkaar zitten. Dus om dat maar eventjes op te geven vanwege één enkel experiment... Uh, dat doe je niet zo gauw, omdat je dan eigenlijk... Uh, ja, je kan zeggen, je had een, een steentje weg uit het fundament... van uh, waar natuurkunde op gebaseerd is. Maar je ziet, je ziet ook dat het allemaal zo fantastisch, prachtig, goed werkt... Dat je zegt van ja, maar uh, dan zal dit toch waarschijnlijk wel ergens een, een fout zijn. Men zal ze waarschijnlijk wel ergens verrekend hebben in dit experiment. Niet zo heel snel de hele theorie opgeven omdat er één keer een, een proef Precies, lukt Precies, dat doe je niet zo gauw. Omdat het geheel zo buitengewoon nauwkeurig werkt. Veel nauwkeuriger dan de afwijking waarmee ze nu naar voren komen. Maar dan heb je naast wetenschappers ook nog uh, journalisten. En die moeten dan een kop boven zo'n stuk zetten. En dan is natuurlijk de kop snel bedacht. Tijdreizen is toch mogelijk. Waarom is tijdreizen mogelijk als je sneller kan dan het licht, Steven van Doren? Nou, als we de relativiteitstheorie van Einstein uh, bestuderen... dan uh, is er iets heel vreemds aan de hand. Uh, het is niet zo dat tijd, dat klokken altijd maar voor iedereen... even, even hard, even snel tikken. En Einstein vond dat uh, als je met bepaalde snelheid voorbeweegt... Dat, uh, dat de klokken eigenlijk wat langzamer gaan lopen... Je steeds langzamer lopen als je sneller en sneller gaat. Uh, totdat je aan de snelheid van het licht komt. Uh, en dan staat eigenlijk uh, uh, de tijd een beetje stil. Uh. Uh, mocht je nog sneller uh, kunnen gaan dan de snelheid van het licht... dan zou de tijd achteruit beginnen te lopen. Dat is natuurlijk een heel raar verschijnsel... waar zelfs natuurkundigen de grootste moeite mee hebben. Vandaar dat we ook enigszins twijfelachtig zijn. Of... Maar het is natuurlijk niet zo gezegd dat, dat wij dan kunnen tijdreizen... maar dan kan alleen die neutrino tijdreizen. Nou is het zo dat hele kleine deeltjes... die mogen wel meer dingen die wij niet mogen. Ze mogen een afstand overbruggen zonder hem daadwerkelijk af te leggen. Ze kunnen ineens van de ene plek op de andere plek zijn... In die zin zou je toch zeggen, van, nou ja, dan, dan kan dit ook wel misschien. Ja, uh, dat is in principe waar. Maar uh, als de neutrinos het kunnen, dan gaan de, de, de, de grondvesten van de relativiteitstheorie gaan aan, uh, aan het daveren. En als we dat gaan loslaten, uh, dan uh, weten we niet precies hoe, wat we ervoor theorie, terugkrijgen. Wat we ervoor terugkrijgen. En uh, moeten we een nieuwe theorie bedenken. Nu moet je niet altijd. Uh, koppig aan oude principes vasthouden. Maar uh, ik denk zeker dat het experiment elders moet gedaan worden... om echt te kijken of het... Uh of het, of het klopt, of een onafhankelijke meting, dit uh, resultaat... van. Want als je, je één keer een, een foute meting doet of een foute proef... dan krijg je de tweede keer, als je hem nog een keer fout doet... krijg je hetzelfde resultaat. Dat is natuurlijk op zich heel logisch. Ja, precies. Er zitten een aantal onzekerheden in het experiment. Ook hoe de tijdmeting precies gebeurt. Het gaat met heel geavanceerde technieken en uh, gps-systemen. Um, en uh, er zijn nu plannen zeg maar, om in de Verenigde Staten dit experiment uh, opnieuw te doen. Uh, geheel onafhankelijk. Uh, en uh, nou, we zullen moeten afwachten of daar hetzelfde resultaat uitkomt. Uh. Laten we eens een beetje gaan spelen met die tijd. Want we gaan het hebben over het boek Tijd in machten van 10. Jullie zoomen als het ware in op de tijd. Van 1 seconde, seconde tot de tiende, seconde tot de honderdste. Nou ja, dat, dat komt straks allemaal uit, uh, aan bod. De vraag, wie is er sneller? De wereldrecordhouder op de 1500 meter schaatsen, Shani Davis... of een pianist die de was van Chopin speelt? Shani Davis, 1, 41 1.41.80. Gereden op deze baan op de 6e maart van 2009. Een week voor de afstandswereldkampioenschappen. Net als vorige week in Calgary rijdt hij tegen Bukko, de Noor. Die tweede staat in het klassement. Davis. Komt hier de wereldrecord aan? Heeft hij er zin in? 23-28, dat is onder het schema wereldrecord. Onder zijn eigen schema. Bucko werd een week geleden in Calgary vernederd door Davis. Zoals hij al zo vaak zijn tegenstanders vernederde. Kijk naar de vastberadenheid van Johnny Davis. De wereldrecordrace gaf een ronde van 25-0. Nu staat er 24-7. Nog nooit gezien. 48-0-4. Het fundament staat Nu het kasteel nog afbouwen. De toren er nog op. In zijn wereldrecordrace kwam er nu een ronde van 26-0. Puck niet meer te zien. 26-0 tijdens een wereldrecord race. En nu 25-6. Dit moet een nieuw wereldrecord worden. Dat kan niet anders. Hoewel, in Calgary was hij ook op jacht naar een wereldrecord. En toen bezweek hij in de laatste ronde. Maar dat was toch een zeldzame uitzondering. Hier is de vastberadenheid, de zekerheid. De superioriteit van s' werelds beste schaatsen. Hier komt een nieuw wereldrecord aan. 1 41 Ja, opmerkelijk. Je zou zeggen dat, dat 1 minuut 40 was dit. Uh, 100 seconden om precies te zijn. Dat dat, dat stukje schaatsen dat dat veel langer duurt dan die minuten was. Want je, je bent in dus anderhalve kilometer onderweg. Dus dat geeft er weer aan hoe, hoe raar tijd uh, werkt. Precies, ja. Het is een heel mooi uh, voorbeeld om het stukje van uh, Chopin te laten lopen. Gelijktijdig met het schaatsrecord. Uh, nou, in ons boek hebben we uh, Chopin geschreven bij 100 seconden. En het schaatsrecord bij 101 seconden. Maar inderdaad, de tijdsbeleving geeft je een heel ander gevoel. Uh, toch, als je de chronometers uh, aftelt... Uh, dan uh, kom je heel aardig uh, dicht in de buurt bij elkaar. Jullie zoomen in en uit in de tijd. Dus je hebt, je hebt een seconde, dan ga je één seconde tot de tiende... één seconde tot, uh, tot de elfde. Uh, leg eens uit wat er dan gebeurt. Als je één seconde tot de tiende doet, één seconde tot de honderdste... Uh, dan krijg je dus steeds grotere tijdseenheden. En jullie zijn gaan kijken wat er dan bij elke tijdseenheid als vaste gebeurtenis plaatsvindt. Zeg ik dat goed? zei uh, het niet helemaal goed. Het zijn steeds machten van tien. Dus tien tot de eerste, tien tot de tweede, tien tot de derde enzovoorts. En ze kunnen een heel eind doorgaan. Zowel dan steeds kortere tijden. Dan heb je negatieve machten van tien. Dus één tiende, één honderdste, één duizendste enzovoorts. We gaan door tot tien tot de min 4ste. Dat zijn bizar korte tijden. En aan de andere kant van de schaal gaan we ook door naar steeds langere tijden. Zelfs tijden die langer duren dan de leeftijd van het heelal. Wat is de allerkortst denkbare tijd? Waar heb je het dan over? Dan hebben we het over wat we noemen de planktijd. Zo'n 10 tot de min 44 seconden. We denken in de fysica dat dat de kortst mogelijke tijd is. Dat er geen processen zijn of zelfs denkbaar zijn die sneller lopen dan dat. Dat weten we niet helemaal zeker, want er is heel veel onzekerheid over de natuurkunde. Met die extreem korte tijd in te vallen, daar kunnen je alleen maar over theoretiseren. Maar dit is een idee wat, wat wel leeft in de natuurkunde, van hou daar maar op. En waarom zou dat zo zijn? Waarom zou er niet nog iets korter zijn? Nou, omdat op die tijdschaal eigenlijk alle natuurwetten bijeen lijken te komen. Uh, we hebben uh, totaal verschillende verschijnselen in de natuur. We hebben enerzijds het licht dat met enorme snelheden zich voortbeweegt. Ten tweede hebben we de zwaartekracht. De zwaartekracht wordt veroorzaakt door materie... die um, op afstand krachten uitvoer, uitoefent op andere vormen van materie. Dat gaat met een universele wet, de wet van de zwaartekracht... die door Isaac Newton voor het eerst is ontdekt... en waar Einstein een prachtige wending aan gegeven heeft... door te zeggen dat het ruimte en tijd zelf zijn... die gekromd raken door uh, de zwaartekrachtwerking. En uh, ten derde hebben we de heel merkwaardige wetgeving van de natuur... die heerst bij de hele kleine deeltjes. Dus de atomaire en subatomaire deeltjes... die worden beheerst door de kwantummechanica. Nou, dat zijn drie eigenlijk a priori totaal verschillende takken van de natuurkunde. Maar met genoeg komen ze bij die tijdseenheid bij elkaar. Er dus dus een... je zou kunnen zeggen dat ondanks dat alles een enorme bende is... in de natuurkunde, zijn een aantal dingen constant. Er zijn een aantal dingen die zijn onveranderlijk... en daar kan je altijd nog aan vastklampen. Ja, nou, ik, ik zou het geen bende noemen. Ja, er speel, wordt speeltuin gebruikt, dus ik vinden we het heel wat mooier. Ja. Maar uh, inderdaad, uh, het is die de zogenaamde planktijd. Maar er hoort ook een afstandsschaal bij. Die is heel, heel erg klein. Veel en veel kleiner dan de deeltjes... die we nu bestuderen kunnen. En ten derde hoort er een massa eenheid bij. Van een aantal microgrammen. En uh, bij al die zaken komen bij elkaar... bij die tijd eenheid alsof de natuur een klok heeft... die met die snelheid tikt. En terwijl die klok tikt vinden er veranderingen plaats. Tussen het tikken van de klok door gebeurt er eigenlijk niks. Althans, dat is een beeld dat we hebben van de natuur. En het lijkt een beetje die kant op te gaan... maar helemaal zeker weten we het niet. Wat, uh, wat is er dan gebeurd in die eerste seconde uh, na de oerknal? Want, want daar, begint die, daar is die planktijd dan heel belangrijk om het allemaal te begrijpen. Hoe, hoe zit dat? Je had, je had die oerknal, die zullen wij nooit helemaal... Nou, nou we het, dan hebben we het over de geschiedenis van het heelal. Die komt uitvoerig aan bod in ons boek. Dat is ook een van de leuke thema's die je kunt beschrijven. Hoe is het heelal geëvalueerd terwijl de tijd voortstreed? En dan beginnen we inderdaad bij de allerkortste denkbare tijdseenheden. En ook in die allereerste tijdspannen van 10 tot de min 44 seconden... moet het heelal ook heel erg klein geweest zijn, navernand klein. Verschrikkelijk moeilijk om het je voor te stellen, maar natuurkundigen zijn geduldig en die kunnen alles best in formules opschrijven als ze dat willen. En uh, dan krijgen we inderdaad hele rare dingen te zien, maar we kunnen het wel allemaal formuleren. We kunnen het dus in, in, in mensen en formuletaal kunnen het omzetten. En het al zag er toen totaal anders uit dan nu uiteraard. Het was heel, niet alleen heel erg klein, maar ook... Uh, krankzinnig veel energie zat erin. En uh, de materie was ongelooflijk uh, dicht opeengestapeld. Wat we zelfs nu in laboratoria niet meer kunnen realiseren. Uh, en gold toen wel dezelfde tijd als, als nu? Zou je als het ware een beetje. Uh aardse 21e eeuwse horloge de tijd kunnen meten zoals die toen gold, Of was de tijd daar een heel andere dan die we nu kennen? Nou ja en nee. Ja in de zin van ja, we gebruiken hetzelfde begrip tijd. Maar nee, want geen enkel horloge van ons kan zo snel tikken. Dus, die, dus het horloge zou een niet goed instrument zijn. Trouwens, je zou geen enkel instrument daar kunnen gebruiken. Want de materie zelf was nog veel te heet en veel te dicht. Er zou geen enkele aardse klok tegen kunnen. Maar het is in het, in het begin, je hebt, je hebt dan die, die toevallige knal, de oerknal... en dan dijt dat uit, dat begint meteen... maar dat gaat in het begin sneller dan nu. Ja, um, dan doelt u, neem ik aan, op een periode in het heelal... een hele merkwaardige periode... waar we niet zo vreselijk veel van weten... maar wel over kunnen speculeren, dat wordt dus druk gedaan. Namelijk dat heelal moet een periode hebben gekend... dat het sneller uitdijde dan overschrijding toegestaan zou zijn... door die relativiteitstheorie en die begrenzing van de lichtsnelheid. Is er is in een hele kleine fractie van een seconde... Uh, tot duizenden uh, uh, lichtjaren uh, uitgedijd. En je zou zeggen, hoe kan dat nou? Want een lichtjaren doet het licht een jaar over... en toch is het in binnen een seconde gebeurd. Maar dat komt omdat er in wezen... Uh, ruimte en tijd gecreëerd werden op dat moment. Dus het is niet zo dat er iemand met grote snelheid mee moest reizen... om dat mee te maken. Nee, de ruimte en tijd ontgroeiden als het ware vanzelf ter plekke. En dat kon veel sneller dan het, het licht. Het, het heelal gedroeg zich een beetje als een ballon die je opblaast. En uh, alle deeltjes zijn spikkeltjes op die ballon... die gewoon meereizen met het uitdijen van de ballon. Terwijl ze ten opzichte van elkaar alleen maar veel minder snel konden reizen dan dat die ballon aan het groeien was. Dus heelal was heel snel aan het groeien. Maar um, de materie bewoog gewoon mee met het heelal. En uh, dat is een periode die we nu inflatie noemen. In een hele korte tijd is het heelal gigantisch groot geworden. Dat moet wel zeggen we, want we zien op dit ogenblik in onze dat is een gigantisch groot heelal. En we zien een heelal dat bijna overal exact hetzelfde uitziet. Alsof er één gemeenschappelijk verleden is... En daarop baseert men het idee van het heelal moet toen een tijd van hele snelle groei hebben doorgemaakt. En als je terugrekent wanneer moet dat zijn gebeurd, dan kom je op die hele, hele vroege tijdschalen uit. Wat is tijd? Dat is eigenlijk de vraag waar we het over moeten gaan hebben. Laten we eerst eens gewoon teruggaan naar de hele aardse gebeurtenissen. De afgelopen week was het in het uh, nieuws dat de schrikkels er er misschien aan moet. Want op de tijd moet je kunnen bouwen. Een minuut duurt een minuut, een uur een uur. En iedereen moet daar de klok op gelijk kunnen zetten. Dat het ook daadwerkelijk kan is te danken aan één man. En die woont in Delft. Verslaggeefster Remy van der Brand belde met hem. Mijn naam is Erik Dieriks. Ik werk bij het VSL, het Nederlandse standaardlop, En ik maak de Nederlandse tijd. <laughs> en dat houdt in, ik maak uh, de, de Nederlandse nationale tijdschaal. En ik zorg ervoor dat onze atoomklokken worden vergeleken met de atoomklokken... die ergens anders op de wereld ook worden bijgehouden. Uh, al die meedata wordt op één punt op de wereld verzameld... En daarmee wordt dan een berekening gemaakt van allerlei verschillen... ten opzichte van die klokken, ten opzichte van, van elkaar onderling. En daaruit wordt de wereldtijd dan berekend. En uh, ja, wel een leuke uitdaging om alles uh, steeds werkend te, te houden. Want er komt natuurlijk een heleboel techniek bij uh, te pas... Ons lab uh, is verdeeld in twee ruimtes. Eén uh, ruimte is zeg maar de werkruimte waar we meestal in zitten. Daar staan ook uh, de computers in die de hele zaak aansturen. Uh, en daarnaast is dan een aparte ruimte. Daar komen we zo min mogelijk in, want daar staan de klokken in. En uh, daarin is ook de temperatuur dan net iets beter geregeld... om zo min mogelijk die klokken te verstoren. Zodat die klokken netjes stabiel kunnen blijven lopen. Ja, natuurlijk, er gaat wel eens wat mis ja. Uh, vorig jaar dan hebben we op een gegeven moment onze, een van onze hoofdklokken moeten vervangen. En uh, nou, dan moest er een uh, andere correctie worden ingevoerd. En uh, dan had ik per ongeluk een verkeerd getal ingetikt. En toen begon uh, onze tijdschaal al even net te, te vlug weg te lopen van de rest van de wereld. En dan moesten we heel gauw gaan bijsturen, want anders dan, uh, gingen we echt te ver weg. Maar ja, waar praten we dan over? Het zijn echt heel, nog steeds hele kleine verschillen. Bij die gebeurtenis is het verschil niet meer geweest dan 100 nanoseconden ten opzichte van de wereldtijd. Kijk, voor de gewone man op straat, zeg maar, die merkt dat niet. Maar als we kijken naar heel nauwkeurige wetenschappelijke experimenten... ja, dan wordt het ineens wel belangrijk. Uh, bijvoorbeeld de definitie van de meter hangt direct gekoppeld aan de tijd... Ook gelijkspanning is direct gekoppeld aan de tijdstandaard. Dus als dan onze tijdschaal even afwijkt, dan kunnen dat soort metingen wel direct de mist ingaan. Heeft u thuis veel klokken eigenlijk? Nou, ik was laatst aan het tellen. Ik kwam toch wel op zeven klokken. Ja. De woonkamer, de keuken, twee op de slaapkamer, één in de mobiele telefoon. Uh, ik heb drie horloges thuis. <lacht> ja. En alles doet het ook? Ja, alles doet het, ja. <lacht> U hoorde Erik Dieriks, de beheerder van de Nederlandse tijd, aan de telefoon vanuit Delft. En u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR. Uh, Gerard het Hoofd en Stefan van Doren zitten hier, allebei theoretisch fysicus. En ze hebben een boek geschreven, Tijd in Machten van 10. Uh, ja, u had er even over kunnen nadenken, Stefan van Doren. Wat is tijd? Ja. Is er een definitie van te geven? Nou, het is moeilijk om echt een, een sluitende definitie te geven. Maar ik, ik gebruik vaak. Uh soms ook een, een mooi beeld. Het is de, de, de ruimte, zeg maar, de meters, kilometers... die we kunnen zien met onze ogen. De tijd kunnen we niet als dusdanig zien, op dezelfde manier als uh, uh, de ruimte. Maar de tijd kunnen we wel horen. En de tijd kunnen we horen aan de hand van het tikken van de klok. En, uh, uh, uh, uh, de, tegenwoordig is de definitie zeg maar, uh, van seconde niet langer gebaseerd op de beweging van de aarde, het ronddraaien van de aarde. Uh, duurt 24 uur, dan deel je door uh, 24 en dan nog eens door 60. En dan nog eens door 60. Dat was vroeger de definitie van de seconde. Tegenwoordig gebruiken we veel meer geavanceerde apparatuur... omdat er altijd wat variaties en onzekerheid zit op de beweging van de aarde. Omdat die aarde niet netjes ronddraait. Precies, ja. Daar zit altijd een beetje een spreiding op... en uh, zit er zit wat variatie en afhankelijk van de ijskappen... je moet het allemaal op, op, op, uh, op, uh, op, uh, op veel grotere tijdschalen bekijken... dat die, die variatie van de aarde of uh, van de aardbeweging niet helemaal nauwkeurig is... Daarom zijn wetenschappers gaan denken op een meer uh, uh, betrouwbare uh, definitie van de seconde. En dat gaat, uh, daar gaat meneer uh, aan de telefoon het ook over. Uh, over atoomklokken. En, en atoomklokken, uh, atomen bestaan uit een kern en daar rond draaien elektronen. En die elektronen die, die trillen een beetje en die trillen met uiterst nauwkeurige precisie. En er zijn bepaalde atoomklokken of atoomelementen. Dat is uh, ja, het cesiumatoom bijvoorbeeld. Uh, heeft een zodanig nauwkeurige precisie en nauw, uh, nauwkeurige trillingen. En die, die trillingen zijn heel goed bekend. En de definitie van een seconde is, uh, ongeveer, uh, komt overeen met. met uh, uh, ben ik het getal een beetje uit mijn hoofd. Uh, uh, het is ongeveer, ongeveer, ongeveer 10 hoofd, miljard, <laughs> miljard trillingen. Uh, um, ja. 9 miljard 192.631.770 trillingen op één seconde. Uh, dat is de definitie van uh, de seconde in de natuurwetenschap. Maar het is en, ook, las ik in jullie boek, als ik het goed heb. Uh, um, de tijd die een object nodig heeft om vijf meter naar beneden te uh, donderen. Precies, ja. Je kan dus uh, met die seconde eens als je hem gedefinieerd hebt... kan je dus uh, vervolgens de duur van allerlei gebeurtenissen uh, uh, bekijken. En je, je kan in principe ook steeds... Uh, uh, ja, je zou de, de, de seconde ook kunnen invoeren als de tijd die nodig is... om uh, voor een voorwerp uh, die van vijf meter hoogte valt... Uh, om, om zo de seconde te definiëren. Het maakt maar... niet uit hoe groot het voorwerp is. Alle voorwerpen uh, vallen even snel. Ja, maar dan moet u rekening houden met het feit dat er uh, weer luchtweerstand is. Je moet in principe de luchtweerstand uh, uh, of alle soorten van wrijving kunnen uitschakelen. Want alleen dan vallen alle voorwerpen even snel. En dat is natuurlijk in een experiment niet altijd. En vandaar ook, daar zitten weer bepaalde uh, onzekerheden over. Ook als er luchtweerstand is, hangt het ook weer af van de vorm van het voorwerp en dergelijke meer. Dus... Ook daar zitten we weer meetfouten en onzekerheden op, dat we toch maar weer teruggrepen naar de, de atoomklokken. Maar dan, aan de hand van die seconden komen we dus eigenlijk tot een definitie van tijd: dat tijd een afgeleide is van andere natuurwetten. Dus tijd op zichzelf weten we niet of het bestaat, maar omdat je weet dat andere processen altijd dezelfde tijdsduur nodig hebben, kunnen we afleiden dat tijd bestaat. Ja, het is een beetje uh, kiezen wat dat je de fundamentele natuurconstanten noemt. Uh, vroeger gebruikten we drie uh, eenheden. Dat waren de kilogram, uh, de meter uh, en de seconde. En uh, tegenwoordig, uh, zeker als je in de natuur kunt werken, ga je over naar drie eenheden. ...evenwaardige grootheden, maar gewoon omgezet in elkaar. En dat zijn die constanten van Planck, al eerder genoemd door collega Het Hoofd... ...de Newtons uh, zwaartekrachtconstante uh, en de snelheid van het licht. En je kan dus een keuze maken van wat je fundamenteel noemt... Uh, ...dan wel wat je ergens uit afleidt. Uh, maar bestaat er wel één tijd, Gerard Het Hoofd? Kun je dat wel zeggen, dat, dat tijd bestaat? Of is het toch een, een, iets waar de mensheid zich graag aan vastklampt? Nou, er bestaat wel duidelijk een begrip tijd waar je de gebeurtenissen aan kunt ophangen. Maar in de moderne natuurkunde is tijd, zit tijd wel een beetje ingewikkelder in elkaar dan, dan dat. Dat je gewoon maar zegt: er is één tijd. Nee, de tijd hangt af van wie er naar kijkt, wie er mee werkt. En dat is de inhoud van die prachtige theorie van Einstein, die nou. Bedreigd wordt door neutrino's. Maar goed, uh, die theorie is er voor ons nog steeds. En die vertelt dat tijd anders uh, ondervonden wordt wanneer je bijvoorbeeld je met een andere snelheid beweegt. Als u zich in een snelrijdende rijdend, trein of in een vliegtuig zich bevindt, dan is voor u de tijd een heel klein beetje anders dan voor de stilstaande waarnemer. Nou zijn die verschillen verschrikkelijk klein, omdat die trein veel langzamer gaat... dan de lichtsnelheid. Maar zou je een, een voertuig hebben dat in de buurt van de lichtsnelheid komt... dan zou de tijd aanzienlijk anders uh, verlopen voor de inzittenden... dan voor de thuisblijver. En het wordt weer anders wanneer je je in een, op een heel zware ster bevindt... in het zwaartekrachtsveld van een zware ster. Ook daar gaat ineens de tijd anders verlopen. En tenslotte heb je nog die de hele kleine deeltjes in de natuur, de subatomaire deeltjes... die ineens onderscheid blijken te maken tussen de tijd die vooruit of achteruit loopt. Dus daar moet je ook uh, ja, weer eventjes wat zaken preciezer rechtzetten in de natuur. Hoe zit dat, dat de tijd soms voor en soms achteruit loopt voor, de, voor die subatomaire deeltjes? Nou, ik zei het eventjes niet helemaal goed. Uh, de tijd loopt altijd vooruit, zeg maar. Maar je kunt wel vergelijken de natuurwetten voor een deeltje... met hoe de gedragingen van deeltjes eruit zouden zien... wanneer je even een film achter te zou afdraaien. Dus dat alles teruglopt. Maar als we een, zeg maar naar een, een, een tenniswedstrijd zouden kijken... dan zouden we nauwelijks zien of die film naar voren of naar achter wordt afgedraaid. Want die tennisbal althans gedraagt zich nagenoeg hetzelfde. Of je vooruit of achteruit in de tijd gaat. Alleen de wrijving van de lucht is een beetje anders. Maar verder... Uh, nou, als je naar de microscopische natuurwetten kijkt, dan zijn in eerste instantie die wetten exact hetzelfde wanneer je de tijd achteruit of vooruit gaat gaan. Maar voor de allerkleinste deeltjes zit dat niet zo eenvoudig meer. Dan blijkt dat alleen antimaterie zich hetzelfde gedraagt als materie eh, vooruit in de tijd. Dan gaat de antimaterie achteruit in de tijd. Dat is wel hetzelfde, maar dan moet je ook weer spiegelen. Dus, dus de, de komen er komen nogal wat complicaties bij kijken. En daarom zei ik van ja, de wijze waarop tijd behandeld wordt in de natuurkunde van de hele kleine deeltjes... is een beetje subtieler, een beetje ingewikkelder. Want dat is een van de belangrijkste regels van de tijd... dat die altijd één kant op gaat. Ja. De tijd gaat altijd naar voren. Maar dat is dus voor die hele kleine deeltjes nog niet eens... zo heel duidelijk als voor onszelf. Nou ja, daar moeten we preciezer zeggen wat we ermee bedoelen. Ja. Is het denkbaar dat, dat er uh, verschijnselen zijn in de natuurkunde die zich geheel aan dat mechanisme, aan die wet onttrekken, die, die wel... Nou, daar zouden we grote moeite mee hebben... maar dan heb ik het eigenlijk niet over zozeer of je al terug gaat in de tijd of wat ook... maar over causaliteit bestaat. Causaliteit betekent dat iedere gebeurtenis zijn oorsprong vindt in het verleden... en niet in de toekomst. Het is niet zo dat er in de toekomst iets gebeurt... wat het, uh, ja, de geschiedenis die daaraan voorafgaand beïnvloeden kan... En dat is een heel belangrijk principe in de formulering van natuurwetten. Als dat wel zo zou zijn geweest... dat je in de toekomst verschijnselen in het verleden zou kunnen beïnvloeden... dan zou, de, zou het niet goed meer mogelijk zijn om logische natuurwetten te formuleren. Dan zou je dus paradox te krijgen. Om maar even Waar, waarvan te Einstein zeggen. zei... ik zou dan terug kunnen gaan in de tijd... om mijn grootvader te vermoorden... maar dan heb ik mijn grootvader vermoord... maar ben ik dus zelf niet geboren... want ik kom uit mijn grootvader voort. Dus ik ben de oorzaak van iets dat gebeurd is... terwijl ik zelf niet besta. Precies. Dit is een bekende manier... om die paradox dan te formuleren. Als je zou aannemen dat je terug zou kunnen gaan... in de tijd, en daarin bedoelen we eigenlijk... dat je vanuit de toekomst het verleden... zou kunnen willen dan zou je de hele samenhang van de natuurwetten ernstig verstoren. En dan zou je eigenlijk geen goede formulering... van de natuurwetten meer overhouden. En dan zeggen wij natuurkundigen... nou, ja als je, als je die kant op gaat, moet je wel bedenken... dat je dan eigenlijk helemaal de wereld van de chaos binnentreedt. Dan is er geen natuurwet meer. En we hebben juist proefondervindelijk onder, ondervonden... dat er wel natuurwetten zijn, dat de natuur heel ordelijk in elkaar zit. Dus daar gaan we nog steeds van uit. En daarom zeggen we... Daarom kun je niet eigenlijk dat begrip van causaliteit loslaten. En dat betekent dat er degelijk tijd één kant op moet gaan. Nou, er ligt hier een boek van uh, ene Jean Carroll. Een beetje een zeikert. Die heeft een boek geschreven over, over tijd. En die wil van al die wetten Af. En, en een van de dingen die hij dan als oplossing aandraagt... is dat er misschien wel parallelle tijden staan. Dus één dus variant van de tijd waarin ik mijn opa vermoord... één waarin ik hem niet vermoord. En dat alles naast elkaar kan bestaan... en dat wij dat nooit zullen weten... omdat wij in één van die parallele universa zitten. Nou, dan heb je een hele kluif om de natuurwetten goed te formuleren... in, in zo'n theorie. En dat zie ik zo iemand nog niet zo gauw doen. Dus we hebben de natuurwetten die we kennen... Daar gebruikt, ja, ieder object in natuur uh, uh, ontwikkelt zich wel volgens hetzelfde tijdsbegrip. Dus uh, er is wel een vorm van tijd die je daar universeel voor gebruiken kunt. Ook al kwantificeer je die verschillend voor verschillende waarnemers. Je kunt wel uh, toekomst en het verleden uit elkaar houden. En dat is wel hetzelfde voor iedere tijd. Waarnemen of ieder object. Dus het onderscheid tussen toekomst en het verleden. En dat is een heel belangrijk begrip in de natuurkunde. Zou je dat loslaten, dan zou je echt een probleem hebben. Dus ook als je met verschillende tijden werkt... dan zou de toekomst voor de een... niet in hetzelfde gebied liggen als de toekomst voor de ander. Dus, dus Daar zouden grote problemen bij ontstaan. Misschien moeten we het begrip tijd soms vervangen voor causaliteit. Ja, ja, ja. dat is uh, heel belangrijk. Uh, uh, uh, zowel Gerard en ik zijn, zijn theoretisch natuurkundigen. Wij, wij zijn op zoek naar... Uh, een formulering van de natuurwetten waaruit zeg maar, alle krachten en interacties tussen deeltjes vormen. En we laten ons daar leiden door het begrip causaliteit. Als we dat als principe zeg maar, uh, uh, uh, uh, opleggen op mogelijke theorieën, dan, dan kan je daar heel veel uit halen al. Dan de, het, het, het, het bedenken van mogelijke theorieën wordt dan plots een, een heel stuk beperkter. En dan kan je echt als een soort van gids gebruiken om, om je vergelijkingen, om je formules op te stellen. Als je dat principe gaat opgeven van causaliteit, dan ben je plots helemaal in het duister en kan je alle kanten op? En dan weet niemand eigenlijk nog wat, wat er waar is en wat niet waar is. En dan mocht alles heel speculatief en... en toch is het jammer, want soms zou je willen spelen met de tijd. Zoals uh, Jim Crowsey die schreef het, uh, het nummer: If I could put time in a bottle.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 I could put time in a battle, gezongen door Jim Crowley. Tijd in Machten van 10 heet het boek van Gerard het Hoofd en Steven van Doren, waar we over praten in Labyrinth Radio vanavond. Het boek is ook uh, geïnspireerd op uh, Kees Boeken, die had een, een bestseller in de jaren 50, waarin hij dat met lengteschalen deed, in- en uitzoomen. Precies, ja. ja het is uh, eind jaren 50, uh, was er een, uh, een leraar, Kees Boeken, een leraar uit, uh, uit Bildhoven dan bij Utrecht. Die uh, een boek schreef over het in- en uitzoomen met lengteschalen. Uh... En het is een heel mooi boek geworden... wat ik ook iedereen kan aanraden. Het boek is een beetje gecommercialiseerd door de Amerikanen. We hebben er ook een mooie documentaire over gemaakt. Een mooi filmpje waar je dat, zoom, dat uit, in- en uitzoomen echt kan laten zien. Dus dan ga je van het heelal naar een menselijke cel... en je gaat van, van, van een, een nanometer naar een miljard kilometer. Precies, ja. ja en en tot, de, tot de grootte van het heelal. Maar ook de, kleine, de kleinste afstanden van de, de ultieme deeltjes... die we in atoomkernen vinden. En... Dat idee, zeg maar, uh, uh, hebben wij een, een beetje proberen uh, te herhalen in zekere opzicht. Uh, maar ook, ook, ook dat Amerikaanse, de Amerikaanse versie is alweer uh, 26 jaar oud. En uh, we dachten dat het wel leuk was om een update te maken, uh, aangepast aan de wetenschap anno 2011. Maar dan wilden we ook het thema veranderen in plaats van lengteschalen naar tijdschalen en uh, wat leert het ons als je op deze manier naar de realiteit kijkt als je als je uh, de werkelijkheid beziet vanuit een jokto of een of een of een zepto seconde wat wat is dat eigenlijk trouwens een jokto of een septo seconde waar, nou, waar hebben we het dan over een jokto seconde is 10 tot de macht uh, min 24 dat betekent een 0,000 uh, 24 nulletjes en dan 1 seconde nou, Mensen zal, zal zich afvragen wat gebeurt er toch maar in zo'n klein uh, tijds, uh, tijdsduur. Nou, daar sta je nog wel van te kijken, want we denken dat in, in één seconde eigenlijk niet zoveel kan gebeuren. Maar een, een computer presteert het al om in één seconde uh, miljarden berekeningen te doen. En dat, uh, dus als je dat uitrekent, dan zit je per berekening uh, ongeveer op, uh, uh, uh, op een nanoseconde. Maar uh, het heelal zeg maar, in de natuur. Uh, ...gaat nog veel sneller te werk dan een computer. En uh, de wereld van de elementaire deeltjes... Die, ...die natuurprocessen die zich daar afspelen... ...die gaan nog miljoenen, soms miljarden malen sneller... ...dan de allersnelste computers. En zo kom je dus op die joctoseconden uit. Uh, en dan uh, heb je de septoseconde dat is, dat is meer dan een jocto? Uh, dat is een langer tijdsinterval, inderdaad, dan de jokte seconden. dan praten we over 10 tot de macht min 21. En wat uh, gebeurt er in één in, in, in septoseconde, 10 tot de min 21ste uh, macht? Uh, nou, dan krijgen we een leuk verschijnsel dat uh, uh, de, de, de uh, isotopen, zeg maar, dat zijn uh, onstabiele uh, atomen, die vervallen in andere uh, uh, dingen, zo kennen we bijvoorbeeld het fenomeen van radioactiviteit. De snelst vervallende. Uh, um, Atomen of atoomkernen, bijvoorbeeld een variant van waterstof of een variant van helium... die vervallen zeg maar, op een tijdsduur van ongeveer 10 tot de macht min 21 seconden. Dus een 0, 20 of 21 nog eens nullen en dan een 1, of, oftewel een zeptelseconde. Dus jullie komen uiteindelijk de scheikunde, de biologie, de, de geologie, de evolutie... dat komt allemaal bij elkaar door deze manier van kijken. Dus het is ook een soort poging om alle wetenschappen in één boek te verzamelen. Ja, dat vonden we zo leuk aan, aan het idee van dit boek dat we aan de hand van het begrip tijd en tijdschalen eigenlijk het hele palet, het hele scala van, van wetenschappen tegenkomen. De scheikunde heeft zo zijn eigen tijdschalen, scheikundige reacties biologie heeft zijn tijdschalen zeg maar menselijke maat dus de hartslag, maar ook de evolutie van de soorten en uh, uh, uh, we komen ook in de fysiologie, komen we bepaalde. De mensen... tijd van één gedachte, vond ik, ja. ook, vond ik ook mooi. Hoe lang duurt één gedachte? Is dat te berekenen? Uh, te berekenen, niet maar wel te meten, als het ware. Uh, en uh, mensen hebben allerlei experimenten gedaan, bijvoorbeeld je de, de, laat een lichtsignaal, je, je laat het licht even aan en uit gaan en je praat. Uh, uh, een persoon op een knopje te duwen... Uh, telkens als hij een lichtsignaal uh, ziet. Dus licht, je, licht aan en uit. Of je kan hem dan vragen... Uh, bij uh, een rood licht moet je op een linkerknop duwen... en dan bij een groen licht op een rechterknop. En dan kan je berekenen hoe groot die vertragingsreacties zijn. Dus je moet dat signaal verwerken in je hersenen... en dan vervolgens omzetten in een, in een beweging... En namelijk het op, op een knop duwen. Uh, en uh, um, die processen, zeg maar die fysiologische processen... die spelen zich af uh, in de orde van uh, ja, 100 milliseconden of 10 milliseconden... afhankelijk van de ingewikkeldheid van de uh, uitvoering van de beweging. En dan wordt het alsmaar groter. En dan komen we dus bij uh, het arriveren van de mensachtigen op planeet aarde. Uh, Gerard het hoofd, in hoeveel seconden uh, is dat gebeurd? Uh, wacht even hoor. Dus even, <laughs> Want, even bladeren. Uh, 300.000 jaar geloof ik. Ja, dat is uh, 10 tot de 13e seconde ongeveer dat uh, de mensheid op, uh, op aarde leeft. Dat is inderdaad uh, 300.000 seconden. Uh, 300.000 jaar en uh, 10 tot de 13e seconde, 10 biljoen seconden. Dan ontstaan, ja dan krijg je de eerste... Uh, mensachtigen, zoals de, de, de Neanderthaler... en de diverse soorten hominiden die dan leven. Dus dan, dan en, kom je erachter dat de mensheid even lang op aarde rondloopt... als de halfwaardetijd van Curium. Ja, die, al dat soort zaken zetten we bij elkaar in, in dit boek. Uh, dus, dus dat is uiteraard kernfysica. De, de, uh, dus wat de zegt dat, dat de atoomkern? een, een Curium-atoom uh, vervalt in evenveel tijd als dat de hele mensheid op aarde loopt. En dan hebben we het ook over vroege mensachtigen. Uh, ja. Um, we hebben, uh, er zijn heel veel soorten radioactieve isotopen. Dat zijn scheikundige elementen... die uh, een, een neutron te veel of te weinig in hun atoomkern hebben... en daardoor instabiel worden. Die gaan radioactief uiteenvallen. Maar die, die vervaltijden kunnen enorm uiteenlopen. Dus je hebt atoomsoorten en kernen die je honderdduizenden, miljoenen, miljarden of hele, hele grote veelvouden daarvan no jaren nodig hebben om uiteen te vallen. En je hebt ook atoomsoorten die heel, heel erg uit te snel uiteenvallen in miljardsten van seconden of minder. Dus, uh, en we hebben dat enorme scala ook een beetje willen illustreren in het boek door bij de diverse tijdsintervallen die er zijn in de tabellen te zoeken welk element komt er dan een beetje mee overeen. En nou, zo vonden we hier dus uh, dit element curium. Maar, uh, maar je had zo een, een dozijn andere ook genoemd Vernoemd noemen... naar de, de ontdekkers Marie en Pierre uh, Curie. Precies. Uh, en dan, dan planeet Aarde, 4,5 miljard jaar oud. Ja. Dan komt uh, het heelal, 31,7 miljard jaar oud. 13,7. 13,7. 13 oh ja, valt allemaal nog wel mee. Zijn er... <hijen> maar het grappige is... Zijn, zijn er uh, um, processen die langer duren dan het heelal tot nu toe oud is? Uh, ja, het, het verrassende is eigenlijk dat we helemaal niet, het helemaal niet nodig was... om te stoppen bij de leeftijd van het heelal. Je zou in eerste instantie denken... ergens toch niets dat langer duurt dan het heelal zelf. Want uh, voor die oerknal was er niets. En nu leven we uh, 13 jaar. Uh, ruim 13 miljard jaar later. Maar je kunt ook naar de toekomst kijken. En zoals het er nu uitziet, is de toekomst van het heelal nog veel, uh, die kan nog veel langer leven dan, uh, die kan nog veel langer duren dan het verleden. Dus uh, we kunnen wel degelijk over nog grotere tijdspannen gaan praten. En dan vinden we nog van alles. Dus bijvoorbeeld, er zijn allerlei soorten van atoomkernen die veel langer gemiddeld leven dan het heelal zelf. Um, wat hadden we hier? Uh, nou ja, een, een van de elementen. Ja, osmium, noem wat hier genoemd. Dat is een element dat 5,6 ma uh, maal uh, 10 tot de 13e jaar leeft. Dat is aanzienlijk ouder dan het heelal zelf. Maar er zijn zelfs atoomsoorten die vele miljoenen keren zo lang leven als het heelal. En de kool wordt dan gespannen door het proton zelf. Het proton is het meest primaire deeltje waar alle materie bestaat. En dat zelf stabiel heet te zijn. Maar natuurkundigen hebben wel theorieën... dat ook dat ding zou uiteindelijk toch eens een keertje uiteen moeten vallen. Daar hebben we allerlei theoretische argumenten voor waarom we dat denken. Maar het is ook gepoogd om dat experimenteel vast te stellen. Dat is heel, heel erg moeilijk. Dan moet je een hele grote verzameling protonen bij elkaar nemen... en hopen dat er één eens een keertje van vervalt... Men heeft dat nog niet experimenteel kunnen vaststellen... dat het deeltje überhaupt instabiel is. Maar er zijn dus redenen om te denken... dat het quadrillionen zo lang leeft als het heelal zelf. En dan zal het toch een Maar het hoe inhouden. kan je nou langer leven dan het heelal zelf? Dan is het heelal al lang opgehouden en dan, dan leeft dat deeltje nou, als het nog ergens. Nou, het heelal kan doorgaan. Het hoeft niet op te houden. Hoe lang, maar... hoe lang gaat het heelal nog door of gaat het gewoon eeuwig door? Wij denken dat het eeuwig doorgaat, maar helemaal zeker is dat niet. Uh, want, uh, waar hangt dat vanaf? Um, of de berekeningen en de theorieën goed zijn... en de, vooral ook de metingen die men nu gedaan heeft. U uh, weet misschien, de afgelopen Nobelprijs is toegekend... aan mensen die um, aan de hand van supernova's... dat zijn uh, ontploffende sterren, heel ver weg in het heelal... hebben vastgesteld hoe het heelal uitdijt. En men heeft geconstateerd, vrij verrassend... dat het heelal versneld uitdijdt. Het gaat dus steeds sneller... En dan hebben we theoretische redenen om te zeggen... als dat zo is, dan houdt dat niet op. Dan gaat dat alsmaar zo door. Dat noemen we donkere energie. Dan zit er energie in de ruimte. En die energie kan alleen maar toenemen... naarmate het heelal verder uitdijt. Dus ook die uitdijing die neemt steeds toe. Die houdt niet meer op. En dan blijft het heelal gewoon eeuwig bestaan. Maar het wordt wel heel saai dan, als het eeuwig uitdijt. Ja, het heelal wordt steeds leger. De melkwegcellen dus gaan steeds verder uit elkaar... Op goed ogenblik uh, zal het zover zijn dat uh, je geen enkel melkstelsel meer kunt zien. Behalve die stelsels die gravitationeel aan ons stelsel gebonden zijn. De Andromeda-nevel is daar een bekend voorbeeld van, een groot melkstelsel, dat wel, wel, weliswaar op miljoenen lichtjaren van ons vandaan zich bevindt, maar toch door ons melkstelsel wordt aangetrokken en daaraan waarschijnlijk tot één groep van melkstelsels behoort... die niet verder uitdijt, die we wel blijven zien. Maar de andere melkstelsels, die gaan steeds verder van ons vandaan. En, en over hoeveel tijd hebben zien. we het dan? Nou ja, dan heb je over duizenden malen de leeftijd van het heelal. Dus uh, geen 13 miljard, maar 13 biljoen jaar of zoiets. Dan zijn ze die melkstelsels, zo ver van ons vandaan... dat we ze nauwelijks meer zullen kunnen zien in de telescopen. Steven van Doren. Ja, Bo bovendien is het ook zo dat... Uh... Melkwegstelsels bestaan uit sterren. Maar ook sterren hebben uh, een eindige levensduur. Als we bijvoorbeeld naar onze zon kijken, dan uh, uh, sterren zijn eigenlijk brandende bommen. Uh, door, door kernreacties uh, sturen ze licht uit. En die kernreacties die, die stoppen ooit, omdat de brandstof opgeraakt. En hier komt dus het hele kleine en het hele grote bij elkaar. Precies, ja. ja hier komen ja, ja. de joktoseconden en de miljarden jaren uh, in samen. Zeker op zich. Dat, dat is net zo spannend aan, aan, aan, aan natuurkunde... Uh, omdat veel van die aspecten klein en groot en snel en langzaam eh, dik en dun allemaal samenkomen eh, en, en dus om sterren goed te begrijpen heb je zowel eh, ja, de theorie van atoomkernen nodig als ook de kosmologie of de sterrenkunde nodig om de evolutie van sterren te begrijpen en zo kunnen we dus berekenen zeg maar aan de hand van die kernprocessen hoe lang dat onze zon nog te leven heeft en dan blijkt dat we ongeveer Halverwege zijn. De zon is nu 5 miljard jaar oud ongeveer. Dat uh, betekent dat we nog 5 miljard jaar te gaan hebben. Maar dan is de brandstof op. Uh, dan gaat de ster, zeg maar, uitdoven. Eerst gaat ze ontzettend opzwellen, komt ze in de buurt van de aarde ook, wordt het hier heel erg warm. Uh, en vervolgens gaat ze imploderen, kleiner worden en helemaal uitdoven. En uh, het wordt dus aardig donker, ook, omdat alle sterren uiteindelijk gaan uitdoven. Omdat. Uh, de brandstof opgeraakt. En dat is uh, allemaal dat, tijdschalen van de grote orde... 10 miljard jaar is het typische levensduur van uh, uh, een ster. Wat Maria Callas er allemaal mee te maken heeft... dat wilde ik ook nog uh, even onderstrepen. Want we zijn gewend om aan tijd te denken als gewoon tijdschalen. Een minuut, een seconde, jokto, seconde, septo, seconde, miljarden jaren. Maar je kunt het ook zien als een golf... En daar komt dan een, een, een opera-zangeres kijken. Kunt, kunt u dat kort uitleggen? Ja, dus uh, de muziek hangt heel erg samen met uh, tijdschalen. En dat is omdat uh, muziek... Um en geluid in het algemeen uh, wordt gemeten in termen van frequenties. En frequenties zegt eigenlijk niets anders dan hoe vaak uh, een signaal heen en weer beweegt uh, per seconde. Denk maar aan een metronoom, zeg maar. Het, het tikken van uh, de metronoom geeft uh, een tijdsduur uh, weer. Maar tegelijkertijd zegt het ook hoe vaak uh, de metronoom heen en weer beweegt. Dat is in frequenties. En geluid drukken we uit in termen van uh, frequenties... Uh, en uh, alle muzieknoten, zeg maar, uh, van hoog naar laag kunnen uitgedrukt worden in frequenties. Dat doen we vaak in termen van de eenheid hertz. En die allerhoogste muzieknoten die gaan wel tot uh, ja, 100 hertz uh, voor de muzieknoot G2. Tot... Laten we even luisteren hoe hoog Maria Callas kwam. Opera Diva Maria Callas. En als je dit in tijd zou moeten uitdrukken, wat, wat ze hier uh, uitsproken... Nou, volgens mij, ik weet het niet helemaal precies hoe, uh, uh, hoe hoog dat ze kon zingen, maar uh, uh, de hoge C, uh, si, de muziek, uh, volgens mij is dat uh, een van de uh, noten die uh, we maximaal kunnen uh, produceren, maar ook nog horen. Die gaat ongeveer met frequenties van... Uh, um, uh, een milliseconde. Uh, dus een, een golfje beweging, een trilling, zeg maar, die het geluid voorbrengt. Een trilling van, van de stem van Maria Callas uh, duurt ongeveer uh, een milliseconde. Uh, en uit die frequentie kan je dan ook de voorsplantingssnelheid. Uh, berekenen en uh, de frequentie bepaalt, ook de toonhoogte, zeg maar. Ja, is, uh, dat, dat roept dan weer de vraag op, uh, Gerard het hoofd... Of, of de mens uiteindelijk het fenomeen tijd in, in alle dimensies wel kan bevatten. Of ons brein, ook gebonden aan tijd en bepaalde reacties van een bepaalde duur... wel in staat zal zijn om ooit het volledige begrip tijd te, te, te snappen. Nou, dat is ook een beetje een, een kwestie van... Uh, Oefenen en een, een, een, een beroepskwestie. De natuurkunde, met name theoretische natuurkunde, houdt zich met allerlei tijdschalen bezig. En dan leren we om ons daar niet al te, te groot, te erg druk over te maken. Um, dus we kunnen heel gemakkelijk eigenlijk ons een tijdspanne voorstellen. Ook al is het een joctorseconde of een, uh, een mega jaar. Dat doet er voor ons helemaal niet toe. Wij kunnen even makkelijk onszelf uh, duidelijk maken wat, wat we mee bedoelen... en of wat voor natuurverschijnselen we spreken. Dus een, een, een natuurkundige heeft er geen moeite mee. Maar een gewoon mens die in uh, dagelijks leven met tijd te maken heeft... die kan zich nauwelijks voorstellen wat een, een milliseconde is. Want maar is er, gaat is er zo een moment snel... denkbaar... Dan, dan heb ik het in eerste instantie over die hele kleine deeltjes... dat het zo ingewikkeld wordt met... ...chronologie en, en causaliteit... ...en dat het allemaal zo anders loopt dan we denken... ...dat we het met ons brein gewoon niet meer kunnen vatten... ...dat wij zelf de, de belemmering voor kennis worden. Nou, nou blijkt het menselijk brein buitengewoon flexibel te zijn... ...en we kunnen een heleboel... Uh, bijvoorbeeld die subatomaire deeltjes waar we nou over praten... Ja, die beantwoorden aan totaal andere natuurwetten... dan we in het dagelijks leven gewend zijn. Dus dat, dat zijn de wetten van de kwantummechanica. En die zijn heel erg raar. Het kost grote moeite om te leren hoe dat dan zit. Maar we blijken er toch steeds weer toe in staat te zijn. Er is eigenlijk geen reden waarom we dat niet zouden kunnen. Dus het menselijk brein kan, wat dat betreft... heel, heel veel bevatten als het moet. Maar ja... Uh, we hebben wel degelijk grenzen. Wij lopen tegen grenzen aan in ons vakgebied, waar de zaak machtig ingewikkeld wordt. En je zou je kunnen voorstellen, misschien dat we er nooit achter komen. Daar geloof ik niet zo erg in. Ik denk dat de mens voldoende slim zal zijn om. Over te komen dat we uiteindelijk het hele grote mysterie gewoon ontrafelen? Nou, het hele grote mysterie... Nee, er komt een moment van complexiteit waar we het niet meer kunnen bevatten. Uh, dat is voor de gewone natuurwetten niet zo. Maar uh, je kunt je voorstellen dat zaken zich zo ingewikkeld gaan gedragen... dat je niet meer kunt volgen wat er gebeurt. Maar er zijn veel simpelere voorbeelden van. Het ontstaan van leven is zoiets. Levende materie... Uh, ja, munt uit de complexiteit. Als je nagaat wat er in een DNA-molecuul gebeurt... en hoe eiwitten zich opvouwen en hoe, een, hoe dat dan... Ten slotte levende materie en toen, uh, wordt, het dat is, is gigantisch ingewikkeld. Het is bijna grappig, maar we zijn door de tijd heen. Gerard hoofd en Stefan van Doren, hartelijk dank allebei... theoretisch natuurkundig aan de Universiteit van Utrecht. Dit was het Labyrinth voor deze week. Meer informatie op de website labirint.nl. Volgende week, zelfde zender, zelfde tijd zijn we er weer. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een hele mooie tijd vanavond.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 Capino Ballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Topdans in 45 theaters. Kijk op scapinoballet.nl. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com Sint pakt uit voor ondernemers. Nu, één jaar, 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen? Zo